10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. De openingsceremonie van de 27e zomerspelen is begonnen. Ja, straks horen we Tom van het Hek en Ed van der Bent vanuit het stadion. Hier in de studio Mark Huizinga en Arjen van der Worst. Eerst het NOS-nieuws van 10 uur met Ewout de Jong. En inderdaad, in Londen is de openingsceremonie begonnen van de 27e Olympische Spelen. In de hele wereld kijken zo'n miljard mensen naar het drie uur durende spektakel. Zondag 12 augustus sluiten de Spelen weer. Coach Max Kaldas van de vrouwenhockeyploeg heeft Kaya van Mazakker aan het team toegevoegd. Zij vervangt Willemijn Bos, die gisteren een zware knieblessure opliep. De hockeyvrouwen verdedigen in Londen hun Olympische titel. Een ex-prostituee krijgt bijna een miljoen euro schadevergoeding van haar pooier... omdat ze jarenlang is uitgebuit. De rechtbank in Leeuwarden spreekt van slavernij. De pooier moet niet alleen de schadevergoeding betalen... maar ook zes jaar de cel in. Bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding... ging de rechtbank ervan uit dat de vrouw 500 euro per dag verdiende. Omdat ze naar eigen zeggen zeven jaar lang... zes dagen per week in de prostitutie werkte... zou ze zo'n negen ton hebben verdiend. Dat geld moest ze allemaal bij de pooier inleveren.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 Het is onduidelijk hoe lang de werkzaamheden duren. In die tijd worden er bij Otviel geen chemicaliën gelost. Alleen transporten naar fabrieken gaan door om te voorkomen dat die stilvallen. De Milieudienst Rijnmond is blij met het besluit van Otviel. Volgens de dienst is het de juiste reactie op de situatie op het terrein. Het weer vanuit het zuiden buien met veel regen en kans op onweer. Minima achter rond 16 graden. Morgen in de loop van de dag droog. Het wordt dan maximaal 21 graden.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 ...maar wordt afgeteld met nog vier seconden te gaan. En dan zal er een bel worden geluid door een hele beroemde sporter. Dat zal elk moment gebeuren. Dan, je hebt er drie weken deelgenoot van geweest. Ja, de man die de bel gaat luiden is uh, naar verluid Bradley Wiggins. De man die een week geleden dus op de Champs-Élysées stond... ...en het Britse volkslied in Parijs liet opklinken. Je hoort het nu. Wiggins. immens populaire wielrenner natuurlijk. Kijk. Komt in zijn gele trui ook, dat maakt hem ook heel bijzonder. Er wordt het hele stadion nu toegejuicht. In een geel t-shirt, een gele trui. En hij Ed, gaat zo de bel luiden, hè. Die beroemde bel. Een waanzinnig geluid dat we natuurlijk kennen van de Big Ben. Wat hetzelfde bedrijf wat de klok van de Big Ben heeft gebouwd kreeg de opdracht om deze bel te maken. Maar dat hebben ze uitbesteed. Want een bel van deze omvang, 2 bij 3 meter en zo'n 23.000 kilo, die konden ze niet maken in Engeland. Daarvoor hebben ze de Koninklijke IJsbouts in Asten in Brabant bereid gevonden om dat te doen. Dus een stukje in Nederland. Net als de 1,4 miljard aan andere opdrachten. Maar nu alweer een van de eerste mooie vocale bijdragen hier bij deze. Openingsceremonie die begon met een 3,5 minuut blik-luchtopname die de loop van de rivier De Theems volgde. Onderbroken de beelden van bekende personen, sporters en evenementen die een relatie met De Theems hebben. En dat mondde dus uit in, de, in het luiden van de grootste gestemde bel ter wereld van 23 ton. En op dit moment zijn het vier koren die symboliseren dat het Verenigd koninkrijk uit vier delen bestaat. Namelijk Groot-Brittannië, dus Engeland, Schotland en Wales en Noord-Ierland. En vanuit diverse plekken worden die koren brengen dus de nationale liederen ten gehoor. Jeruzalem hier in het stadion, Londonderry Air voor Noord-Ierland, Flower of Scotland vanaf het Edinburgh Castle in Schotland en Breath of Heaven uit Wales. Heel mooi begin. En Jeruzalem zou je kunnen zien als het uh, onofficiële volkslied van Engeland. Want bij sportevenementen, wanneer Engeland onder eigen vlag geacteerd en niet als Groot-Brittannië, dan horen we natuurlijk Land of Hope and Glory. En hier op het middenterrein zien we dat al eerder beschreven. Heuvelachtige landschap met beekjes hergen, een boerderijtje... Kinderen die dansen om de meibomen, die bij het begin van de zomer de natuur moeten huldigen. Een tijdsbeeld van het begin 19e eeuw, een verbeelding van het Britselijke landelijke leven van Malheer. En een citaat uit de tempest, de storm van William Shakespeare wordt nu vertolkt door een acteur die de grote Britse ingenieur Brunel uitbeeldt. Het is ook steeds logischer waarom ze pas om 9 uur wilden beginnen, want het moet een beetje donker zijn. En dat maakt dit tafereel ongelooflijk mooi. En het is ook logisch dat de regisseur zei ik wil absoluut niet met licht beginnen. Want dan had hij dit mooie, dit mooie enorme beeld kunnen krijgen van dit bijzondere landschap. We wachten nu eigenlijk op een heel bijzonder moment wat zich gaat aankondigen. The clouds, would open and ready to drop upon me. That when I waked, I cried to dream again. En de muziek van het London Symphony Orchestra dat hier gedeeltelijk live vanavond zal spelen, gedeeltelijk opgenomen, dat ondersteund met Nimrod. Die prachtige klassieke composities, maar ook heel veel moderne muziek gaat nog volgen. Ter ondersteuning bij dit citaat uit The Tempest. Dan krijgen we nu een heel bijzonder pandemonium, zo heet het ook. Want de scène van zojuist die wordt als het ware ruw onderbroken door drums... En dan krijg je wat je zou kunnen vergelijken, het openrijten van de grond, alsof er een soort aardbeving is, een aardverschuiving. En dan zullen honderden, of eigenlijk denk ik wel zo'n anderhalfduizend figuranten, zullen zo dadelijk dan hier een hele metamorfose laten ondergaan. Dat hele binnenterrein, wat nu een liefelijk landschap is van een paar honderd jaar terug, dat zo heel beeldend is uit hier neergezet, dat zal dan plaats maken voor de industriële revolutie en nog twee andere revoluties. En wel de sociale revolutie en de culturele revolutie. En we beginnen eerst met een stuk percussie. Arjen van der Horst, wat valt je op aan het begin? Ja, dit is typisch Brits. Het landschap, hè? de romantische ideeën van hoe Engeland zou moeten zijn, volgens veel Britten. Uh, je hoorde ook in het begin Jeruzalem. En uh, ja, je hoort het al, dat is een soort onofficieel uh, volkslied. En dat Jeruzalem is gebaseerd op een gedicht van uh, William Blake van 200 jaar geleden. En dat gaat over Jezus die uh, Engeland bezoekt met zijn oom. Uh, maar eigenlijk gaat het niet... Dit is, het, het is een bijbelsverhaal, maar eigenlijk is het, gaat het over Engeland. Want als Jezus daar komt, dan uh, wordt Engeland veranderd dan even in hemel op aarde. En het was ook een soort van cultuurkritiek. Want we hoorden het ook over de satanic black males. Dat is in de tijden van het begin van de industriële revolutie. Waarin uh, ja, dat landschap dus min of meer verpest werd. Dat was de kritiek. En uh, hiermee laten ze dus een ideaal beeld zien hè, van hoe Engeland uh, uh, het platteland speelt. Hè. Als je een Brit vraagt waar zou je het liefst willen wonen... dan zeggen heel veel Britten ja, een leuke cottage op het platteland. Dus dit is echt op een toprit. Ja, ja. We, we zagen al de, al de gebieden waar het Groot-Brittannië bestaat voorbij komen. En ook heel veel... Uh, shots van rugby, terwijl dat er geen olympische sport is natuurlijk. Geen, nog geen olympische sport, want in 2016 wordt het wel een olympische sport. Dat wordt de sportnalatenschap van Londen natuurlijk. Ja, hier is het een ontzettend grote sport. Je hebt die rugbystadions die soms veel, vaak groter zijn... veel meer mensen hebben dan veel voetbalstadions. Uh, het is een echte Angelo-Saxische sport, dus je zal het uh, op het Europese vasteland behalve Frankrijk en Italië, niet zoveel zien. Maar hier is het een, een van de meest populaire sporten van het land... ook weer heel erg Brits. Ja. Bradley Wiggins hebben we gezien, ja. opvallend. Wel in een geel shirt. Het, het maar zouden, het, ook alleen maar in het het, geel het een geel wel eens, shirt. Ja, het was mooi. Ik, heb, eh, ik was afgelopen zondag op de Velodrome in Hearn Hill. Dat is de laatste overgebleven Olympische venue van de Spelen van 48. Uh, dat bestaat al sinds de 19e eeuw. En daar... ...leerde kleine Bradley, op zijn 8 Bradley, voor het eerst op de pedalen staan. Uh, die wielerbaan is een openluchtwielerbaan, Prachtige klassieke baan. Ja, die dreigen ze, uh, ze te sluiten omdat ze niet goed genoeg, genoeg geld hadden voor het onderhoud. Maar door het succes vier jaar geleden, eerst met de baanwielrenners... ...nu van, nu van Wiggins, stromen de jonge wielrenners toe om daar dus op de fiets uh, te gaan staan. Ja. En, uh, dit kunnen wel eens echt de wielerspeler worden, want de Britten... Grote kanshebbers bij het baanwielrennen. Zaterdagmorgen dus, Cavendish. De wegwedstrijd. En de wegwedstrijd en het tijdrijden hebben we Wiggins natuurlijk. Ja. Vier jaar geleden hadden ze negen keer goud met het wielrennen. Acht keer op de baan, eentje op de weg. En dit zouden ze best wel weer eens kunnen evenaren. Of ja. misschien nog beter zelfs. Ja, wat mij opviel aan die gele trui is dat hoe anders die eruit ziet als er geen reclame op staat. Ja, nou, hij was gewoon een shirtje volgens mij. gewoon een shirtje de, de, van, de, <laughs> nou ja, ik zou geen naam noemen, maar met een ritje hier. En hij zat een beetje wijd. En, bedoel, het valt dan echt op dat het niet een echt geel shirt was. Nee. Dat heb je een beetje wat ik bedoel. Ja. Mark, hoe zit jij ernaar te kijken? Zit je ervan te genieten? Of uh, denk je ja, van, uh, het beste het... moet er komen? Nou, nee, maar ja, maar, ja, maar, maar, ik zit een beetje naar de, uh, Lord of the Rings te kijken. Ik vind het The de, de Shire, hè. De, de, een beetje het Hobbit-landschap met het uh, heel, heel sfeervol, heel nostalgisch. Uh, Echt uh, de, de, de Britse nostalgie een beetje. Dat, uh, wel, wel mooi. En uh, bijzonder dat ze in gewoon een normaal atletiekstadion uh, gewoon hele bergen kunnen maken. Zeg maar. uh, ik denk dat het weer heel gek is... Dat als je straks gewoon weer de atletiekwedstrijden kijkt, dat het gewoon weer een, een perfect uh, sportveld is. En nu is het gewoon een, uh, het is een, een enorm decor natuurlijk. Het is wel ja, een heel bijzonder om te zien. Kijken de Britten hier naar Arjen van der Horst als inderdaad nostalgie van zo was het vroeger. Of is het ook nog steeds het verlangen van het nu, zoals je eerder beschreef? Ze hebben hier heel vroeg besloten. Sepp Co, hè, de, de, de voorzitter van het organisatiecomité, die zei wat, wat ze in China gedaan hebben. Dat kunnen we nooit even naar qua spektakel. Dus zeiden ze, het, het moet echt een, een Britse show worden. Waarin we het beste van dit land laten zien. Waarin we veel van onze eigen geschiedenis laten zien. En daar zal vandaag de nadruk op liggen. Ook de zwarte plekken uit de geschiedenis? En we gaan bijvoorbeeld dus, uh, ja, ik zal het nog niet verklappen... maar een deel van dat minder mooie verleden gaan we ook zien straks. Ja, inmiddels is er een metamorfose gaande op het uh, middenterrein. Uh, Tom van het Hek, Ed van der Bent, wat is er aan de hand? Ja, het uh, vorige landschapsdecor dat wordt uh, letterlijk uh, opgerold... Uh, en de rol van uh, het Verenigd Koninkrijk als wereldwijde bakermap voor de industriële revolutie wordt neergezet. En uh, Tom, alles op zijn kop. Nou, wat ik echt bijzonder vind is wat Arjan net ook zei uh, in Peking was het natuurlijk een totaal gelikte show waarin elke beweging van iedereen op elkaar was afgestemd. En dit is inderdaad uh, Europeser, Britser wat je hier ziet. En wat je wel ziet is dat het lijkt een soort chaotisch tafereel maar iedereen weet precies wat hij doet en er verschijnt een totaal nieuw industrieel landschap en de manier waarop dat doen. En je zit te kijken en in vijf minuten tijd dat liefelijke landschap van het oude Engeland is omgetoverd in het industrielandschap wat zich nu voor ons ontrolt. Dat is wel een zeer fascinerende manier van hoe ze hiermee omgaan. En inderdaad ook een hele Britse manier, heel erg passend bij de bevolking van dit eiland. En niet alleen zien we daar schoorstenen, weefgetouwen, zware machines als paddenstoelen letterlijk uit de grond komen... Het verbeterde natuurlijk de levensstandaard van de Britten, maar het gaf ook heel veel andere problemen. Jongeren uit hun gezin die gingen naar de stad op jacht naar werk. Maar de steden die waren inmiddels alweer overvol en kenden ook heel veel ziekten. En er was natuurlijk de vervoerlijke kinderarbeid en hele lange werktijden. En het bracht tegelijk heel veel onrust en voorspoed. En dat was in feite een soort van voedingsbodem. ...voor een uh, aantal uh, revoluties die later zouden volgen. En die ook in dit uh, element, deze akte zou je kunnen zeggen... ...van uh, zo'n kwartier ook nog uh, verder zullen worden uitgebracht. Ja, je van der horst de mijnbouw, hè? Die, uh, ja, zwart, je, mensen zien je zwart van de... Van de, van de mijnbouw. Wat ja. we nu zien, <laughs> van he, de, de, de, <laughs> de opkomende industriële landschap... ...een industriële woestijn zou je het ook kunnen noemen... Dat heeft wel heel, dit land radicaal veranderd natuurlijk. Uh, de, de, het hele eiland is totaal ontbost hè, in, in, in korte tijd. Dit was een, een eiland vol met bomen. Nou, die bestaan niet meer. Uh, er is veel vernietigd. En we, we hoorden het al over de problemen ook dat, dat, die die industrialisatie met zich meebracht. Maar het heeft ook Groot-Brittannië groot gemaakt. Hè. Dat kolossale wereldrijk, ja, dat dreef natuurlijk op die industriële revolutie. En ze gebruikt ook een rijk om hun producten... die ze hier in de mijnen, in de fabrieken... om, de, om die elders in de wereld aan de man te brengen. Ja. Enorme schoorstenen zijn er uit het middenterrein gekomen. Uh, Tom en Ed, uh, wat gebeurt er nu? Ja, er is eigenlijk een moment van rust, van bezinning, van reflectie gekomen. Dat zullen er nog meer zijn vanavond. Dit is het eerste van in ieder geval twee momenten die we bij de generalen hebben gezien. Er is nu een veld vol met klaprozen op het middenterrein... waar soldaten in diepe gedachten bij stilstaan. Een moment van reflectie en bezinning. En het is het herdenken van alle doden van oorlog in heden en verleden. En Tom zou het misschien toch een beetje ook slaan op de München-discussie. Ja, er is een discussie over geweest om de, de, de aanslag in München specifiek te her... Herdenken. Uiteindelijk hebben de Britten besloten om daar niet specifiek aandacht aan te besteden. Maar in een paar van die reflectiemomenten ontkom je er niet aan. Om ook daar even wel, uh, wel aan te denken. Maar goed, het is toch wel echt voor hen zelf bedoeld om uh, alle doden van de oorlogen in heden en uh, verleden uh, te gedenken. En dat heeft men dan uh, bij de bekende met de papi's, de klaprozen die we natuurlijk kennen ook van de 11 november herdenking die er dan ook weer zal zijn bij Monumenten Sinatra in Londen. Het tumult eh, neemt weer een grote vorm aan. Er komen nog meer schoorstenen en zelfs de rook die eruit komt, die ruikt een beetje naar ja, is het nou uh, kool bruin kool? Ik weet het niet. Het is een uh, een geparfumeerd luchtje, maar zelfs dat soort details, daar wordt aan gedacht. Maar er zijn meer revoluties op komst, namelijk ook de sociale revolutie. Het was er straks eigenlijk al een beetje wat ik schetste, dat beeld dat er in die steden begon. Men kreeg de opkomst van vakbonden, burgeropstanden, demonstraties voor vrouwenrechten. En de echte suffragettes en de deelnemers aan de vooroorlogse, vooroorlogse hongermarsen van 1936, die zijn ook vanavond als gasten in het stadion uitgenodigd. Dus Als je hier zit kom je bijna ogen tekort om te kijken. Want je, wordt, je beeld en je ogen worden steeds naar een ander tafereel toegetrokken. En het is een vermenging van zo ontzettend veel tafereelen. En wij zien natuurlijk ook de televisiebeelden. En ook die kunnen maar soms deels uh, ja, mooi in beeld brengen wat hier zich allemaal afspeelt in dat totale beeld van het stadion. Het is inderdaad op dit moment een sociale revolutie in al zijn vormen die je zichtbaar uh, voor je ogen ziet ontrollen. Maar de roerige jaren zestig van de vorige eeuw en later, zeg maar de culturele revolutie. Die uh, worden verbeeld door uh, tal van uh, peoplefans, noem ik het maar. Allerlei uh, veelkleurige, we kennen ze wel. Uh, ja, enthousiaste. De volgers van de muziek uit die tijd die horen we dan nu niet die muziek, die zal later nog vertolkt worden. Maar men laat alvast in zijn eigen ritme danst men hier op de baan waar de atleten over zullen gaan vanaf volgende week. Die is nu met een laag voorzien dat hij niet beschadigd wordt. Maar het is letterlijk, zoals het ook heet, een pandemonium van geluid en beeld. Ja, Mark, hij is niet gang. Als dit gebeurt, die sporters staan dus nu buiten. Hoe frustrerend is dat om te horen dat er iets gigantisch in een stadion bezig is en je ziet, zie je er überhaupt iets van? Merk nee, nee ja, daar krijg je eigenlijk heel weinig van mee. Als je als, je als uh, sporter zelf gaat meelopen, dan uh, gaat het voornamelijk om dat meelopen. Uh, en niet zozeer om de show, want dat, daar zie je het meestal niet van. Dan moet je, dan moet je, daarvoor moet je echt op de tribune zitten. En waar, zitten, waar zijn die sporters nu? Die staan um, opgelijnd, ja, op om het zo te zeggen? Of? Ja, ik weet niet hoe ze het deze keer... Ik heb wel begrepen dat ze deze keer dat ze de, de tijd voor de sporters echt wilden bekorten. Dat is echt een missie geweest uh, van Londen. Daarom hebben ze ook bepaalde scènes eruit gehaald, hè? Um, de BM, ja, de BMX bijvoorbeeld, die zijn eruit gehaald. Motorraces. Ja, de motor ook, ja. Uh, ja, dan, bedoel uh, vanuit de organisatie van Londen om te zorgen dat je zo min mogelijk uren kwijt bent om uh, als land, daar, als, als sporter ah, daar naartoe te gaan. Het opstellen en de ja, precies, van het doorlopen. Ja precies, ja. want dat kan echt uren duren in voorgaande spelen voordat je überhaupt een keer het stadion binnen mag. Uh, wij zaten dan in een ander stadion ernaast te wachten tot het uh, onze beurt gekomen was. Uh, en uh, dat is als het goed is nu wat uh, beperkt. Dat ze wat minder uren kwijt zijn. Dus waar ze op dit moment zijn, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Wat ik wel heel mooi vind, uh, wat ik, als ik het vergelijk met Peking... waarin het heel erg ging om de strakke coördinatie van massale acts... waar uh, duizenden mensen heel gesynchroniseerd een bepaald patroon volgen... Ik zie hier heel erg uh, gewoon, ja, alle individuele details. Allerlei verschillende plukjes, mensen die bepaalde dingen doen. En het doet mij echt meer denken aan uh, de musical traditie van West End... waar Londen natuurlijk ook bekend om is. Is dat ook misschien, Arjen van der Horst, uh, dat Peking zo strak was... is het ook de, re de reden misschien dat dit het wat losser oogt? Maar dat zegt ook zoveel over het land natuurlijk. Je ziet daar collectieve gedachten... waar je als volk samen bent en samen optreedt. En hier, dit is toch het land van het individualisme. En uh, dat, dat laat dit optreden heel duidelijk zien. Ja, maar je moet ook niet iets proberen te imiteren van iemand anders, denk ik. Nee. Dan. Want als je land wel eenmaal zo is, moet je dat ook uitbeelden. En ze hadden ook niet de, de, de, dezelfde middelen, hè. Moeten we ook niet vergeten. Dus we weten, hebben nooit geweten wat ze precies in China hebben besteed aan die spelen. Er zijn schattingen tot 35 miljard. Uh, hier is het uh, iets meer dan 10 miljard. Uh, dus dat is wel ook een verschil. Ik moet wel zeggen... Uh, dat Danny Boyle, de regisseur die dit allemaal heeft uh, gecreëerd... wel met de bedelnap in de hand is gegaan afgelopen jaar bij Premier Cameron. Omdat het toch wel heel weinig is wat ze hadden. En dat al die ideeën en gedachten die hij had, wat we vandaag dus zien... dat ze dat niet konden verwezenlijken. En daar is dus extra geld voor gekomen van, vanuit de regering. Nee, maar even kijken kijk weer in het stadion bij Ed en Tom. Want er vliegt van alles door de lucht bij jullie. Ja, een immense smederij heeft een uh, ring als het ware uh, gevormd uh, van, van ijzer en nagemaakt. En je ziet nu... Vier andere ringen, die komen via een ingenieuze constructie, komen die als het ware gloeiend, alsof het gloeiend metaal is, komen die bij elkaar. En uh, die ringen die zullen zo dadelijk de Olympisch, het Olympisch logo zullen ze vormen. En dan komt nu ook vuurwerk uit naar beneden. En eerder al bij de countdown aan het begin zijn er uh, vijf ringen opgelaten aan ballonnen. En die gaan uh, de stratosfeer uh, bereiken vanavond nog, is de bedoeling. Zo'n 34 kilometer hoogte, en die zullen dan uh, om de tien minuten zullen erbij. Beelden worden getoond, was dat de bedoeling vanuit uh, de lucht. De weg van die ringen die opgelaten zijn, zo'n 20 minuten geleden, door kinderen. En uh, aan het eind van de avond, dan zijn die ballonnen van oorspronkelijk 1 meter. Door het afnemen van de luchtdruk zijn ze dan opgezwollen tot 10 meter. En uh, hopelijk zal de camera dan nog steeds werken om beelden vanaf 34 kilometer uit te zenden hier naar beneden. Maar nu zien we die prachtige... Gesmeden ringen die uh, vijf Olympische ringen in elkaar overvloeiend zien hier boven het midden van het stadion. Het is ook schitterend dat ze heel langzaam van die gesmeden ringen naar de kleur van de oorspronkelijke uh, ringen toe groeien. Maar het is, het is fantastisch om zelfs een soort vuurringen hier nu boven het stadion te zien hangen. En ook de ledverlichting deed net met al die lampjes even mee. Maar nu is er een prachtig donker moment met uh, de vijf gouden ringen zeg maar boven het stadion. En wij naderen nu ook een bijzonder een nieuw moment, Ed. Hè? Wij naderen nu ook een heel bijzonder nieuw moment. Een heel bijzonder moment. Dat noemen ze Happy and Glorious. Dat zal namelijk uh, over een paar minuten, denk ik. Want er moet eerst weer een changement uh, volgen. Krijgen wij de binnenkomst van koningin uh, Elisabeth II. Die voor de tweede keer in haar lange carrière, inmiddels 60-jarige carrière... zal zij uh, de Olympische Spelen openen. Eerder al deed ze dat in Montreal 1976. Zij zal uh, worden opgehaald... Door uh, niemand minder dan de president van het uh, Internationaal Olympisch Comité. En uh, die zal uh, over het vorig, volgend jaar moeten aftreden. Want hij was uh, op een ambtstermijn van acht jaar. Die mag één keer verlengd worden. Met vier jaar. En Jacques Rogge, de Belgische chirurg. Die uh, zal haar nu ophalen. Maar ze wordt nu in beeld op een hele bijzondere manier opgehaald. Tom. Ja, wij zien uh, volgens mij niemand minder dan James Bond. Die uh, koningin Elisabeth uh, gaat ophalen. En dus op een hele bijzondere manier wordt het hier op de schermen in het uh, stadion vertoond. En uiteraard ook in, uh, in de televisieshow. Terwijl beneden ons in uh, de donkerte het grote changement uh, plaatsvindt. Zodat het de tijd geeft. James Bond zie je nu. Uh, Fantastisch hè? Prachtig. Paleis binnenwandelen Op weg uh, om de koningin uh, op te halen. En aan alle details is gedacht in het filmpje, zelfs de hondjes van uh, koningin Elisabeth, die uh, zijn er. En een kamerheer die uh, doet nu de deur open en uh, die laat Daniel Craig binnen in de prachtige kamer van uh, Buckingham Palace. Ik denk dat het zelfs origineel is uh, opgenomen ter plekke. En daar zit de koningin en die steek ik geen stand in, zit daar achter haar bureau. En Daniel Craig die uh, kijkt op de klok en... Uh, de kucht eventjes en dan de vraagt hij de attentie van de voorstin. En ze is het echt door. Dit is geen stand in. Met prachtige muziek van Hendel. Zo passend bij het Britse Hof is het daar Daniel Craig, die de koningin en een kamerheer begeleidt... door de gangen van Buckingham Palace. Overigens voor het publiek regelmatig opengesteld om aan financiën te komen. En op weg. op zijn uh, bekende manier, samen met uh, de hondjes... Uh, gaan ze daar de trap af met een uh, rode loper erop... en gaan ze richting uh, het uh, grasveld achter Buckingham Palace... waar een uh, grote helikopter gereed staat. Een bentelwiek, zou, zou je kunnen zeggen, die uh, nu het uh, gazon verlaat. De hondjes nemen afscheid en een uh, helikopter met de Britse vlag erop met de, de muziek de London suite op de achtergrond, gaat nu over Buckingham Palace heen. En die zal dan ongetwijfeld op weg gaan hier naar het Olympisch Stadion. Een paar kilometer, laten wij ons blijven, een paar mijl van Buckingham Palace. En je kunt dan weer die typische Britse plekken, die Londense plekken, kun je daar zien. Een geweldig stukje film, terwijl hier in het stadion dat grote chargement plaatsvindt voor de zaken die komen gaan. Londen, in de sfeer van de Spelen, in de band van de Spelen. En uh, zelfs het beeld van Churchill, de grote staatsman, daar heeft men uh, een bewegend beeld van gemaakt. Ook hij heeft een vlaggetje waarmee hij uh, uh, niet alleen richting de Big Ben zwaait, maar ook naar de helikopter. Het uh, hele grote reuzenrad aan de Theems. En men gaat nu in de sneldrijfvaart langs de Theems. Waarbij eh, zelfs op de daken allerlei mensen staan om die helikopter met de vorstin en Danny O'Quake om die gaten te slaan. En natuurlijk kan de Tower Bridge niet ontbreken Maar een eh, paar weken geleden nog duizend schepen vanwege het diamantenjubileum voeren. Eh, met Ook van die schepen, Prince Philip en de Britse vorstin vanwege dat diamantenjubileum. En nu komen ze aan bij het Olympisch Stadion. Die helikopter heeft de Duisternis nu opgezocht. Haan, we zijn bekend wat er nu gaat gebeuren, Tom. Ja, wij zijn heel benieuwd uiteraard, want we zien op de film... nog steeds de helikopter uh, aankomen die nu het uh, Olympisch Stadion bereikt heeft. Het is ook wel een schitterende manier van hoe James Bond uh, Engeland altijd neerzet. Met al die Britse details, Britse vlaggen op allerlei manieren. En wij kijken nog steeds naar de film... Maar zowel James Bond als de koningin nog steeds in de helikopter zitten. En Bond inmiddels uh, zich klaarmaakt om uh, de sprong te wagen naar het uh, Olympisch Stadion toe, zo te zien. is prachtig om te zien en wij zijn nu in afwachting van uh, hoe zich het schouwspel hier vervolgens zal gaan uh, voltrekken. Bond is nog steeds in, uh, in afwachting van wat hij zal doen. Overleg nu even. En laat de koningin nu als eerste aan een parachute naar beneden springen en haar. De led verlichting zet het stadion nu in allerlei kleuren neer. Natuurlijk ook de grote Britse kleuren. En wij zijn nu in afwachting en zien parachutes naar beneden komen. Inmiddels komt hier van boven zien wij één parachute... die gaat landen in het stadion, wat op een fenomenale wijze op dit moment verlicht is. En we zien ook de tweede parachutist... Ze komen lijken natuurlijk zoals altijd een beetje buiten het stadion te komen. Om er dan vervolgens hier vol naartoe te komen. Ook op de schermen worden ze nu vertoond. Ja. Daar zijn ze nu... Even kwijt. En de speakers ja. die kondigen nu inderdaad en uh, daar komt de Britse pers in. Dezelfde kleding, heel attent, dezelfde kleding als waarin zij uh, virtueel vanuit de helikopter naar beneden kwam. Is zij daar uh, in gezelschap van uh, Jacques Rogge hier op de tribune gekomen waar heel veel... Uh, ...vorstelijke personen zijn en de presidenten van diverse landen... ...afvaardigingen van de 204 aangesloten NOC-leden. En onder prachtig trompetgeschal neemt de Britse vorstin hier haar ereplaats in... ...zoals ze dat ook deed in 1976 in Montreal En haar vader, George VI, die deed dat in 1948... En een paar jaar later zou zij hem helaas moeten opvolgen vanwege het overlijden van haar vader. De derde keer de Spelen in Londen in 1908 in White City. In 1948 in het Wembley Stadium. En nu hier in het Olympisch Stadion, in het Olympic Park. Dat overigens na de Spelen het Queen Elizabeth Park zal gaan heten. Ja, de koningin is binnen in het Olympisch Stadion. Dus kunnen wij daar wel eventjes weg voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier is ze dan nou net wel... Ja, in Londen is de openingsceremonie van de Olympische Spelen aan de gang. De show begon een half uur geleden met de uitbeelding van het leven in Engeland... van de 17e eeuw tot nu. En zo'n 60.000 mensen zijn bij het spektakel in het Olympisch Stadion. Onder hen ook koningin Elisabeth, u zag er net binnenkomen. Het hoogtepunt van de openingsceremonie is de ontsteking van het Olympisch vuur. Dat gebeurt tegen het einde na middernacht. In Liberia zijn vier mannen gearresteerd voor de moord op zeven VN-vredesmilitairen in het buurland Ivoorkust. De restanten worden aan Ivoorkust uitgeleverd om daar terecht te staan. En over de vier mannen en hun motief is verder niets bekendgemaakt. Tankopslagbedrijf Otfiel gaat tijdelijk dicht om de veiligheid op het terrein in de botlek te verbeteren. Brandblus en koelvoorzieningen worden getest en leidingen worden vervangen. Er zijn al jaren veiligheidsrisico's bij het bedrijf, dat ook al is berispt. En een voormalige prostituee krijgt bijna een miljoen euro schadevergoeding... van haar pooier, omdat ze jarenlang is uitgebuit. Volgens de rechter was er sprake van slavernij. Hij kwam op bijna een miljoen, omdat de vrouw naar eigen zeggen... zeven jaar lang zes dagen per week in de prostitutie werkte. En wat ze verdiende, moest ze allemaal bij de pooier inleveren. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. Nou, een mooie truc was dat uh, met de helikopter. James Bond uh, zit erin samen met uh, de koningin. En ze springen eruit en uh, ze komt het stadion binnen. Is, is, is dat nou uh, geweldig? Dat, dat dingetje Britse humor. Wat er, het ja, absoluut. Ja. Kun je je voorstellen. Hè? James Bond, niks Britser dan James Bond natuurlijk. Kun je je voorstellen dat Beatrix straks in 2028... In, in, in, film, in een rol gaat spelen in een filmpje met, zeg, baantje of zo. En dan vervolgens uit een, uit een helikopter springt. <lacht> baantje of ja. James Bond. Ja, what's the difference? Ja, sorry, maar ik, ik wil even, even iets Nederlands noemen. Maar nee, dit is geweldig. Ik wil, dit, is, dit, dit is heel erg Brits. En ja, Britten staan bekend om hun humor... Uh, dit is echt met een hele vette knipoog Maar natuurlijk. ook het loopje van de Greg op een gegeven ogenblik. De, die... oh, de manier waarop die aankomt En lopen. het zijn echte hondjes. Hè? We zagen de hondjes in het filmpje. Dat zijn echt de hondjes van koningin Beatrix. Of, het... Sorry, van, uh, van Elizabeth. Is ja. zij zo'n uh, zo geestige dame? Ja, dat weten we niet. Hè? We horen uh, via via altijd dat ze wel heel veel humor heeft. Prins Philip, ja, dat is echt de prins van de blunder. Die staat wel bekend om zijn uh, toch wel niet zo politiek correcte humor... Um, dus ja, het is wel een familie waarvan we horen dat ze wel, uh, wel tegen een grapje kunnen. Ja, nou, ik, ver, ik verwacht ook niet Mag ik dat... Even een dat... excuus maken voor het feit dat we door het uh, volkslied heen uh, zitten oh, te praten. Ja. Mark, Maar ga rustig door. Nou, ik denk dat het idee en het script ook niet van Elisabeth zelf kwam. Uh, vermoed ik zomaar. Uh, nou, ze zat er ja. misschien nog te schrijven. Ja, ze wilde er misschien een ander eind aan schrijven. om niet uit de helikopter te hoeven springen. Maar ja, ik denk dat dit, dit doet natuurlijk ook wel heel goed voor het Koningshuis. Het is, gewoon, het is natuurlijk ook een, pracht, een prachtige inkop om bij ja. deze gelegenheid waar de hele wereld toekijkt. eens even uh, met iets moois te komen. Ja. Maar het moest ook wel bijna. De, de Queen moest echt een rol spelen. Dit is het jubeljaren jubileum, 60 jaar zit ze al op de troon. Dus het zou wel heel gek zijn geweest. Als er, als er geen aandacht was voor, voor de Queen en deze openingsceremonie. En we hebben, het, is, het wordt geregisseerd door een filmregisseur. Dus ja, die combinatie met James Bond dat was wel, lag wel voor de hand. Overigens ja. zag je aan het einde van het vorige uh, stukje wat, uh, wat opgevoerd werd... zag je de emotie bij de figuranten die het gespeeld hadden. Je zag uh, uh, mannen even kort uh, uh, in tranen uitbarsten... Misschien wel van emotie, maar misschien ook wel van opluchting... dat na al dat oefenen het toch eindelijk eens goed was gegaan. Ik weet niet wat nou ja, ik denk, ik, je kunt het misschien een beetje vergelijken met de topsporters... die toewerken naar zo'n hoogtepunt. Uh, de, hun moment of fame, waar ze ook lange tijden toegewerkt hebben. En wat ik bij alle Spelen heb gemerkt... altijd de enorme trots van mensen van... Wij zijn de gastheer en de hele wereld kijkt naar ons Moet je eens kijken wat wij hier mogen laten zien. Ja. En dat, dat gevoel is wel heel sterk bij je nou, En je merkt dat ze misschien niet zo uh, strak worden gehouden als vier jaar geleden. Ze mogen ook kunnen emoties laten zien hier. Ja, uh, ja, ja maar je kan, je, kan, je kan ook wel begrijpen waarom ze zo gespannen waren. Ga eens terug naar afgelopen dinsdag, een van die generale repetities. En toen gebeurde iets waar de Britten eigenlijk heel erg bang voor waren. Al die deelnemers, en er waren ook toeschouwers, tienduizenden... die vastkwamen te zitten, want een van de belangrijkste metrolijnen deed het niet. En een, trein die, uh, een treinlijn die het niet deed. En we zagen mensen letterlijk rennen vanaf het station... richting het Olympisch Stadion om maar op tijd te zijn. En bijna was die hele oefening in het water gelopen. Dus je kan je voorstellen dat, ze, dat, dat er een enorme druk op zat... omdat het nu wel goed zou gaan. De koningin is binnen, Ed en Tom. Dan weten we in ieder geval dat zij waarschijnlijk niet de fakkel al aansteken, toch? Nee, zeker niet. En het was uh, een van die momenten waarbij je toch wel kippenvel krijgt. Al is het een, een, een, een heel zwoele avond hier. Het is gelukkig droog. Maar dat uh, Britse volkslied werd zelfs twee coupletten. Zoals wij wel eens het eerste en het zesde van het Wilhelmers uh, horen. Werd hier uh, gezongen uh, door een fantastisch koor van uh, kinderen. Echt live. En toen werd de Britse vlag op uh, dat moment gehezen... door acht militairen van alle krijgsmachtdelen. En toen uh, kwam er eigenlijk uh, ja, alweer een volgende act naar binnen... En Tom wees mij op die prachtige ledverlichting ja. op de tribunes, Want je zag daar Tom. Ja, als, als uh, oude huisarts viel mij dat meteen op. Ze hadden dit, de, de gezondheidszorg wordt momenteel. Er worden twee uh, de, de zaken eigenlijk door elkaar uh, afgebeeld. Bron van auteurs van kinderliteratuur en ons toonbeeld van de welvaartsstaat. De vorming van de National Health Service. En met ledverlichting. Had men bijvoorbeeld een cardiogram. De vorm van een cardiogram, hoe wij allemaal hopen dat ons hart op dit moment klopt. Werd even door die ledverlichting door het hele stadion vertoond. En zo zitten er ongelooflijk veel Britse subtiliteiten in deze openingsect. En ook als wij nu weer kijken, Ed, wat, wat, wat zien we? Mensen dansend op ziekenhuisbedden. Een geweldige, want uh, uh, die National Health Service, dat is een grote trots van de Britten. En die willen ze hier ook tonen omdat ze vinden dat ze het beste gezondheidssysteem van de hele westerse wereld hebben. Ja, of het dat toonbeeld van de welvaartsstaat is. Het is overigens, zoals ik het goed heb, uh, maar misschien dat Arjen daar nog een toelichting zal als ik geef, De grootste werkgever van uh, Groot-Brittannië, de National Health Service. En uh, ja, wat je nu ziet is, zou je kunnen zeggen, een uh, ballet van ziekenhuisbedden. En er is uh, ledverlichting uh, bovenop die ziekenhuisbedden. Uh, en die wordt af en toe uh, wordt die aangestoken. En dan zie je daar zo'n arme figurant in zitten of liggen, zo'n loters slachtoffer, zou je kunnen zeggen. En die wordt dan uh, vertroeteld door die uh, heerlijk klassiek uitgedoste verpleegsters. Zo wil je ze wel aan je bed hebben. En uh, die jackbedden die worden daar uh, keurig ja, hè? <laughs> maar er zijn ook een paar bedden die zijn wat groter. En daar zullen we zo dadelijk een aantal trampoline eh, springers, zullen we zien. Dat zijn overigens de enige eh, niet-amateurs eh, als je zou mogen zeggen. Want eh, die eh, honderden bedden hier die worden eh, zeg maar omgeven door echte medewerkers van de National Health Service. Eerder deze week werd ik vanwege de kleinigheid even hier door eh, de medische dienst geholpen. En eh, vol trots merkte die verpleegster op dat ze ook eh, vanavond zou meedoen hier rondom het eh, ziekenhuisbed. En eh, ja, met Zoveel trots doen de Britten aan dit soort dingen mee. Dat doen ze graag en die National Health Service, je kunt er ervan zeggen wat je wilt, maar het, het lijkt toch in ieder geval te werken van wat voor ieders beurs is er in ieder geval gezondheidszorg op maat zou je kunnen zeggen. En het ballet wordt hier alsof het ja, door een choreograaf nadrukkelijk is ingestudeerd en dat zal ook ongetwijfeld een aantal keren al zijn geoefend, doen ze hier met hun prachtige klassieke pakjes, geven ze hier aan het publiek. Met dat hele mooie licht, heel mooi, lichtblauw licht. En uh, alleen die ziekenhuisbedden, die zijn echt uh, fantastisch wit. Maar dan wordt eigenlijk uh, dat uh, tafereel wordt, uh, weer door iets heel anders wordt het weer opgepakt. Mike Oldfield gaat zo ook langskomen met zijn beroemde Tubular Bells. Dat gaat een belangrijke rol spelen. 17 miljoen uh, platen werden daar destijds uh, van verkocht. Van de Mike Oldfield Tubular Bells. En zo gaan wij straks ook nog een aantal andere grote Britten vanuit muziek en, uh, en acteurs. Gaan wij nog langs zien komen in deze opening. En ook dat is wat mij betreft heel erg Brits. Dat al die grootheid inderdaad van James Bond tot Mike Oldfield tot Paul McCartney. Die we nog goed hebben en nog veel meer. Dat die ook allemaal een plek hebben gekregen in deze opening. En vaak op een zeer subtiele wijze, zonder dat je het precies uh, wat dat betreft voelt. Ineens zijn ze erbij en het maakt het, ja, het, maakt het Britser dan Brits wat mij betreft. Uh. Ja, je ziet ook natuurlijk als figuren kapitein Hoek uit Pieter Pen. Cruella de Vil uit 101 Dalmatiërs, Valdemar uit Harry Potter. Overigens is de schrijver J.K. Rowling hier in het stadion als bijzondere gast aanwezig. En uh, ja, natuurlijk uh, zien we zo dadelijk ook de childcatcher, de kindervanger van Chitty Chitty Bang Bang. Het, uh, het ontvouwt zich hier allemaal met enorme grote figuren die, uh, ja, zeg maar zo'n zo 20, 30 meter hoog rijken En iedereen een beetje bang maken. Zelfs de verpleegsters en natuurlijk die angstige mensen in die bedden. Zo mooi uh, wat uh, Mark aan net opmerkte. Misschien hoorde je thuis wat je microfoon zat open. Die zegt niet van hé, hey, dat is muziek van Mike Oldfield. Nee, hij zegt dat is de muziek van Bassinadri. Ja, dat zijn Vlaardingen, daar kom ik vandaan. En ik heb vroeger al het Bassinadri gekeken. Dus ik, is, maar dan werd het altijd wel spannend als je dat hoorde. Ja, dat, dat dan weet je wel. Uh, er kwam net een opmerking van ons hier op de redactie. van iemand die zei. Er is wel heel erg veel geschiedenis, we moeten er wel even een stapje gaan maken. Hebben jullie dat ook? Heb jij dat ook al eerder? Nou ja, het wordt een hele lange zit vandaag. Hè. Niet vergeten, dit gaat tot na middernacht duren. Dus ja, de Britten hebben een rijke geschiedenis. Dus alles zal wel aan bod komen. Maar er komt, wat Ed ook al vertelde, veel culturele uh, aspecten hè, van uh, Paul McCartney die gaat optreden. Ik, ik begrijp zelfs dat er iets met Harry Potter wordt gedaan. Uh, Voldemort die we gaan zien. Uh, dus uh, ja, er, er komt nog genoeg aan bod wat dat betreft. Maar moet je niet ook heel veel van de Britse geschiedenis weten, wil je dit kunnen begrijpen? Ik denk het wel. Ik, ik denk dat niemand in Nederland echt snapt het belang van de National Health Service bijvoorbeeld. Uh, waarom dat zo belangrijk is. Maar hier is dat echt gekoesterd. Hè? Dat werd eind de jaren 40 opgericht door de toenmalige socialistische premier Ed Lee. Dat was het begin van de moderne verzorgingsstaat. En het principe, ik, je snapt ook wel waarom het zo uh, aantrekkelijk is. Het principe achter die NHS is heel simpel. Het is namelijk gratis. Je hoeft niks te doen. Je hoeft hier te wonen. Je gaat naar een dokter... Je krijgt een nummertje en dat zit. En je betaalt nooit voor een dokter niet, voor een ziekenhuisbehandeling niet. En dat, dat hele simpele systeem, dat hebben ze nooit veranderd. En dat durven ze ook niet te veranderen. Want dat is een beetje een politieke zelfmoord. Alle regeringen die dat toch hebben proberen te vormen, privatiseringen, dat soort dingen, die, die verliezen stemmen. Wat, wat is, want Ed had het ook al over de kritiek die erop is. Wat is de voornaamste kritiek op het systeem? Dat het niet werkt. <laughs> Heel simpel. Ik eh, moest, toen ik hier voor het eerst naar een Brits ziekenhuis ging voor de geboorte van mijn kind. Ja, ik kreeg van vrienden te horen, ja, je moet niet naar die gaan, maar naar die, want die is heel slecht. Nou, toen ging we uiteindelijk naar een ziekenhuis in Watford. Dat was dan het zogenaamde goede ziekenhuis. Nou, ik schrok echt wat ik zag. Het verf dat van de muren bladderde, uh, oude voorzieningen, oude gebouwen. Uh, er zijn heel, heel veel problemen hier bijvoorbeeld met die MRSA-bacterie. Uh, dat zien we overal in het land. En dat heeft echt te maken met het toch wel enigszins krakkemikkige... Een stelsel. Dat proberen ze wel te veranderen, maar het kost ontzettend veel geld. En ja. het geld dat ze niet hebben op dit moment. Overigens, uh, Herman, wat je zei, je moet wel heel veel kennis hebben om dit te snappen. Ik, het kan natuurlijk ook andersom zijn dat ze juist je hele geschiedenis laten zien... en alle verslagen ja, en commentatoren inlichten wat er is... Ja. zodat je over de wereld kan verspreiden je wat jouw geschiedenis het is. Ja. Zeker, dat, dat, uh, daarvoor zitten we hier. Dat is het zeker. Ja. Ja. Ja. Goed, ik um, nog even in het stadion kijken. Ik hoor, dit is weer... Dit is ja, geen, mag, uh, mag ik een vraag stellen stel Dit is ook weer een mooie confus. Wat wil je zeggen? Ik wil van Ed of Tom weten, kunnen we eigenlijk zien in dit stadion... waar straks de vlam wordt ontstoken... Nee, wij zitten daar ontzettend ons best voor te doen. Maar op dit moment kunnen wij dit nog steeds niet zien. We hebben wel een prachtig tafereel gezien. Want alle angsten zijn bezworen. Je hoeft niet Brits te zijn om Mary Poppins te herkennen. Want volgens mij is dat een wereldburger die wij allemaal wel kennen. Het was hele pille, een heel peloton van Mary Poppins volgens ja, mij. Ja, en, en alle bedden. Dat is ook heel mooi. Dat kun je misschien weer wat moeilijk zien. Alle mensen zijn als het ware herrezen uit de bedden. Alle angsten en ziekten zijn bezworen. En de ledverlichting is nu ook weer massaal in het stadion. Het een hele belangrijke rol. Iedereen zwaait daar nu op dit moment even mee. En dat zet het in een onvergeeflijke gloed. En ik ben eens met Arjan dat je in sommige opzichten wel echt de Britse historie goed moet weten om te snappen wat hier gebeurt. Aan de andere kant van James Bond tot Mary Poppins ja. heeft Engeland natuurlijk ook zoveel wereldsterren voortgebracht. Dat je ook met één blik onmiddellijk wel weer snapt wat er dan gaande is. En je hoorde nu dus ook Mike Oldfield met de uh, Basie en de Adria muziek, zoals ja. uitgegaan. Maar het is toch wel een heel beroemd nummer waar er heel veel van verkocht zijn. Jij bent bij de generalen geweest, maar we zien nu een tafereel wat daar nog niet uh, te zien was. Hè? Nee, als een soort uh, reuze ja, mummie zou je kunnen zeggen. Is er een uh, enorm ziekenhuisbed, ongeveer een, uh, ik schat een, ja. een meter of vijftig uh, lang en tien meter breed. En daar is een, uh, ook weer uit het niets is daar een, een patiënt uh, herrezen die overigens akelig uh, stil erbij ligt. Wordt die ook een uh, beetje weer in het uh, donker gebracht. En dat betekent dat we een uh, opmaat gaan maken van wat de schedel wordt daar bij wijze van spreken gelicht. Want uh, in het donker gebeurt dat. Want we gaan weer naar het uh, volgende tafereel. En dat heet dan de interlude. En dat is een eerbetoon aan uh, wat de Britse filmindustrie heeft voortgebracht aan uh, regisseurs, scenario-schrijvers en acteurs. En een uh, bijzondere plek voor de film die het meest met de spelen is verbonden zo dadelijk. Chariots of Fire. En dat zal hier live ten horen worden gebracht door London Symphony Orchestra... waarvan de dirigent nu plaatsneemt. En, en we gaan daar naar luisteren. Chariot of Fire. Een uh, fantastisch tafereel ode aan de Britse filmindustrie. En het mooie was dat zij uh, Rowan Atkinson, oftewel Mr. Bean, die wij natuurlijk in de hele wereld ook kennen, niet alleen uh, filmisch hier uh, aan, aan, aan, het, aan het werk zagen, maar ineens uh, bleek hij ook in de London Symphony Orchestra te zitten. En hij had een prachtige rol, werd natuurlijk prachtig in beeld gebracht. En uh, ja, dat is, dat is bijna niet te beschrijven. En is, de, de, Mr. Bean is natuurlijk ook weer zo een van die vele Britten die geen enkele verdere introductie behoeft. Maar die de hele wereld feilloos herkend wordt. En hij krijgt nu een eerbetoon vanwege zijn rol in de London Symphony Orchestra. Bijzondere rol die hij daarin uh, vertolkte En hij staat uh, eigenlijk uh, ja, pal hè, voor die hele Britse filmindustrie die hier uh, geëerd wordt. En die ook zo ontzettend groot is. En ons alweer bij de volgende act uh, brengt. Hè? Ja, de vijfde act. En uh, een beetje lastig om... Uh... Daar iets over te vertellen. Hij duurt heel lang, zo'n zo 21 minuten. Wat we gaan zien is een doorsnee-familie in een doorsnee-huis. En die maken allerlei alledaagse zaken mee. Opgroeiende kinderen die thuis games spelen of uitgaan naar de disco, verliefd worden. En het verliefde stel bezoekt allerlei disco's... waar allerhande muziekgenres uit de jaren 60, 70, 90... en uit het heden worden vertopt. En dat zal zich dus de komende 20 minuten ontrollen. En zal dan, ondanks de intrede van de sociale media... die ook nog aan bod komen, de ware liefde gaan zegenvieren. We gaan het zien de komende 20 minuten. Ja, jongens Mark Huizinga, Arjen van der Horst fabelachtige rol voor... Uh, Zie je Kusen? de Chinezen dit doen, vier jaar geleden, nee. zoiets met Mr. Bean. Dat, nee. dat maakt het wel bijzonder, hè? Dat, dat doen ze echt goed. En die humor speelt weer zo'n belangrijke rol uh, in deze openingsceremonie. Ja. En dan die verwijzing naar Church of Fire, film, sportfilm, over uh, wat was het? Atleten uit 1924? 19 ja, ik zit me nu even af te vragen. Wij, wij <coughs> bekijken dit nu op een televisiescherm. Hoe zien de mensen dit in het stadion? Dan hebben die grote, grote schermen? Grote schermen. En dan ja. zien ze dezelfde filmpjes voorbij. Dat neem ik aan, Tom en uh, Ed. Jullie luisteren mee. Ik neem aan dat jullie... Uh... Ja, we, we hebben hier voor iedereen er zijn een zestal grote schermen. En in ieder in het stadion kan dus een aantal van die dingen op de grote schermen ook, uh, ook volgen. Want bijvoorbeeld Rowan Ed in een indie sinfonie Dat kan je natuurlijk nauwelijks zien. Voor ons speelt het zich hier wel vlak voor ons af. Dus wij konden het wel een beetje zien. Maar elders in het stadion kun je dat alleen via de schermen volgen. Ik ben overigens wel benieuwd bij deze act. Dat is eigenlijk ook wel een vraag die ik aan Arjan wil stellen die zo Brits is, of dit nou niet iets is... waarvan in de rest van de wereld zal denken... wat gaan we nu doen, 20 minuten lang? Terwijl bij al die andere expedients, die beroemde Britten... de hele wereld als het ware meedeed. Ja. We krijgen nu wel een heel Brits stukje. Nou ja, we zagen bijvoorbeeld Michael Fish in een clipje tussendoor. Dat is de bekende BBC-weerman uit de jaren 80. Ja, dan moet je echt Brit zijn om hem te kennen. We zien nu een, een scène die een beetje lijkt op EastEnders. Hè? De bekende Soap eh, van, van de BBC... Uh, ja, dat zijn wel... elementen waarvan ik denk dat de meeste mensen buiten Groot-Brittannië dit niet zo makkelijk zullen herkennen. Maar wel weer een heel Brits tafereel. Is dit de hand van een filmregisseur dan, die toch wel heel veel met beeld wil doen en met, uh, en met uh, TV? Ja, want je ziet een afwisseling en niet alleen wat we in een stadion zien, maar we zien tussendoor ook. Heel veel filmpjes natuurlijk. En uh, ja Danny Boyle, bekende, bekende filmregisseur. Trainspotting, andere. Ja, ja, die maakt daar heel, heel veel gebruik van, dat zien we wel. Ja. ja, ik vind dat toch een beetje apart. Omdat, dat Huyger. zie je natuurlijk maar op, op, op. Het zijn natuurlijk wel grote schermen, maar toch, als je in het stadion zit, dan wil je. Toch eigenlijk het spektakel in het stadion zien en niet de hele tijd naar een scherm zitten te kijken, want dan ben je een soort veredeld televisieprogramma aan het kijken, op wat ja. je eigenlijk niet eens heel goed kan zien. Ja, dus... nee, maar het wordt natuurlijk niet allemaal op de schermen. Nee, uit, dat begrijp wel. ik wel, maar ik ja. zie toch uh, best veel uh, filmpjes tussendoor. Ja, maar, maar dit, dit voor wat we nu zien is natuurlijk ook waar de Britse tv-industrie aan bod komt. Want we zien het huis nu veranderd in allemaal grote televisieschermen en we zien op die schermen, dat is allemaal scènes. John Cleese bijvoorbeeld van Fawlty Towers. Uh, van EastEnders, ik noem dat al. Uh, dat zien we nu allemaal verschijnen. Dus dat is een ode aan de Britse tv-industrie natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is een, uh, het is een ongelofelijk spektakel. Uh, dat dat mogen duidelijk zijn. Alhoewel ik het gevoel heb dat het uh, echte grote spektakel, de overtreffende trap daarvan, nog wel moet komen. Hebben jullie dat ook? Ja, we hebben gehoord dat het een vrij traag begin zou zijn en dat het echt spectaculair gaat eindigen. Um, dus dat zal echt aan het einde zijn. Ja, ja, ja. maar, maar ik, en, ja, ja, nee, ik denk, dit is ook in de. Ja, dit is heel klein eigenlijk uh, als je het vergelijkt hoe groot de, af en toe de shows zijn. En uh, dan zie je nu eigenlijk hele kleine acts uh, waarvan ik denk dat je boven in de ring zit. Dat je. Nog wel lastig ziet wat er nou eigenlijk uh, aan het gebeuren is. Ik denk dat het zo groot is dat je inderdaad niet weet waar je moet kijken. Ja. Dat kan ik wel als toeschouwer wel eens bij voorstellen. Want wie, wie zijn Arjen al die mensen die hier op, de, op dat middenterrein bezig zijn? Dat vergeet iedereen. Je kent ze niet. Gewoon een Londenaars? <laughs> ja, die figuren uh, die figuren Nou ja, ja. Nou, bijvoorbeeld die, die, de, de verplegers die we zagen, dat zijn echte verplegers. Ja, er zijn heel veel vrijwilligers tussen. Uh, en vlop. de patiënten die in die bedden lagen waren ook echt. Uh... <laughs> <laughs> nou ja, goed, wat we nu zien is mensen in hele felle jaren 80 kleding, zo lijkt het wel. Uh, wat deze nou precies moeten uitbeelden. Eerricten hoorde op de achtergrond trouwens. Uh, overigens uh, uh, gaan we zo naar het uh, nieuws uh, van. Uh... Van 11 uur. Ik denk dat, Herman, dat je bedoelt eigenlijk... waar komen die figuranten vandaan? Moet ja, hij, het, uh... het, het, het, zijn, het zijn deels acteurs, hè, prof, professionele lui... maar ook heel veel mensen van de straat, om het zo maar te zeggen. Ja, ja absoluut. Die zijn honderden en honderden vrijwilligers bij betrokken. Ook een paar Nederlandse dames, zoals we eerder in het journaal vandaag zaten. Uh, ze komen uit de hele wereld. Ja. Overigens uh, verwacht u om 11 uur wellicht met het oog op morgen. Het is uh, misschien... Het overdreven om te zeggen dat u uh, uh, misschien wel begrijpt... Uh, dat met het Oog morgen er vandaag dus niet is. is uh, dus, uh, iets voor elven. Wij gaan na elven door... omdat de openingsceremonie natuurlijk gewoon doorgaat. We zijn er nog tot waarschijnlijk een uurtje of één. En opeens wordt het stil. Terwijl de mensen denken dat de zomer nog moet beginnen... is het voor veel vogels al herfst. En daarom zijn ze nu stil. In Vroege Vogels. Deze week de zangers die nog wel van zich laten horen. De kleine karekiet bijvoorbeeld. Maar ook grauwe ganzen die protesteren tegen het vergassen. En verder Siegfried Woldhek, Vlinders op de Floriade. Een groot natuursucces in Limburg. En Mart Smeet. Dit wordt een regelrechte sensatie. Zondagochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.